Goedemiddag uh, Arjen Mulder is de naam Vorig jaar heb ik uh, Samen met mijn vriend Patrice Riemens Een boek vertaald van Paul Verilio En dat heet Het horizon negatief En um, Daar heb ik erg lang uh, over vertaald Over gedaan om dat te vertalen En ik heb er ook erg lang over zitten nadenken Waar het nou toch precies allemaal over gaat uh, Paul Verilio is een uh, Frans uh, stedenbouwkundige van huis uit. Ik hoor mezelf niet meer. En uh, die uh, heeft een hele reeks publicaties gedaan vanaf 1976. Het eerste boek was uh, Bunkerarcheologie. Daarna kwam Snelheid en Politiek. Daarna de Esthetiek van de Verdwijning. En toen in 1983 drie boeken tegelijk: De Kritische Ruimte, Oorlog en Film en Het Horizon Negatief, wat nu dus vertaald is. En vorig jaar is de waarnemingsmachine verschenen, alles in het Frans. Nou, in het horizon negatief, dat hebben wij uh, vertaald en uitgebracht, omdat Vrilje daar zijn hele oeuvre bij elkaar heeft gebracht, alles, alle onderwerpen die, die hij uh, al behandeld heeft in de loop der jaren. En we vinden daarin dan ook in dat boek essays over de geschiedenis van de snelheid, over de revolutie der transportmiddelen in de 19e eeuw, over militaire esthetiek, over stedenbouw ook, over de dromoscopische ervaring van het autorijden, over de lichtsnelheid als absolute waarde, de laatste absolute waarde die we nog hebben, over snelheidsmalignakken, nabij Salt Lake City, over elektronische vliegtuigen, over de verdwijningen in Zuid-Amerika en de tendens van onze maatschappij om het lichaam te ontkennen zoals eerder de ziel is ontkend. Kortom, een nogal brede range. Goed. Nou heb ik in de loop der tijden al heel wat lezingen over Vrilio gegeven aan mensen die... Uh, ...zich afvroegen waar het nou toch allemaal over gaat. En dan ontkom je er niet aan om het kritische deel van Verilio te behandelen. Het stuk waarin hij allemaal uitvoerig aantoont hoe, uh, hoe het allemaal misgaat in de, op, in de wereld. Het gaat altijd over verdwijningen en over uh, vernietigingen. en uh, Je wordt er een beetje somber van op den duur. Nou goed, nu werd ik eens gevraagd door de Jan van Eyck Academie in Maastricht... ...om een lezing te komen houden over Virilio en de waarneming. En toen dacht ik, laat ik nou eens kijken wat Verilio voor positiefs te melden heeft. In plaats van uh, dat deel over dat het allemaal slecht gaat, ga ik nu eens kijken hoe het dan volgens hem normaal of goed is. En dat ging dan over de waarneming. En ik heb toen uit een hele serie boeken van hem uh, stukken geselecteerd. En gedestilleerd waarin hij de, de normale of correcte of juiste of goede of prettige stand van de waarneming beschrijft. En uh, in mijn lezing heb ik dat eerst behandeld en daarna ben ik weer eens uh, op het kritische deel doorgegaan maar dat verveelt mij zo langzamerhand zo dat ik geen zin meer heb om dat te herhalen dus wat ik ga vertellen nu is uh, hoe Virilio in heel zijn denken over architectuur en over de effecten van de snelheid op uh, stad en politiek en op het militaire hoe Virilio de waarneming ziet wat is nou volgens Virilio waarnemen en uh, ik zal dat vertellen in drie delen die ik uh, benoemen zou willen als de voorwaarden voor de waarneming. En het eerste deel gaat dan over het interval. En uh, Virilio schrijft erover in een. Uh, in het Horizon Negatief, dat boek dat ik dus vertaald heb. En voorafgaand aan de verzameling essays. over. Uh, ik hoor mezelf niet. Hè? over allerlei. Uh, onderwerpen. ...heeft hij een eigenaardig stukje autobiografie geplaatst. En daarvan heb ik mij, samen met mijn uh, co-vertaler Patrice Riemens... ...lange tijd uh, afgevraagd en bediscussieerd... ...wat het nou toch met de rest van het boek te maken had. Het is namelijk zomaar een leuk verhaaltje, uh, lijkt het op het eerste gezicht. Maar het feit dat hij het aan het begin van een van zijn hoofdwerken plaatst... ...bewijst toch ook weer dat hij het als basis van zijn werk moet beschouwen. Maar wat is dan precies die basis, vraag je keer op keer af... Ik denk dat, uh, dat het te benoemen is als een uh, beschouwing, dat verhaaltje, over het interval, ofwel de uiterlijke afwezigheid. En wat het interval is en wat dat verhaal voorstelt, zal ik nu gaan vertellen. Virilio beschrijft in zijn voorwoord dat de wijdse titel de onderneming van de verschijningen heeft gekregen. Verilio beschrijft hoe hij zijn loopbaan begon als schilder, als tekenaar. En daarbij legde hij zich toe op, het ver, op de vervaardiging van een soort stillevens, die hij afgedankte levens noemde, en die bestonden uit rommeltjes die hij zomaar op de vloer van zijn kamer had neergezet. Hij was eerder al gefascineerd geraakt, enerzijds door de tekenfilms van de Fransman Émile Kohl, waarin figuurtjes de wonderlijkste gedaanteveranderingen doormaken, een beetje à la Tom Tom and Jerry. Anderzijds was hij gefascineerd door de Oosterse schilderkunst van China en dergelijke, die schilderkunst is, omstaat, is in staat om objecten, zoals bomen of riet, op zo'n manier weer te geven dat daardoor afgebeeld kan worden wat door de westerse tekenkunst onmogelijk kan worden afgebeeld. Namelijk de leegte, de stroom, het verwelken, de weekheid, allemaal tactiele zaken. In deze oosterse penseelkunst bestaat er een continuïteit tussen enerzijds de vorm van de dingen en anderzijds de tussenruimtes tussen de dingen, wat Friljo de ondergrond noemt, het vol. In zijn eigen schilderijen nu was Virilio erop uit, zo beschrijft hij nog steeds in dat voorwoord, om te ontdekken wat de waardeloze voorwerpen die hij op zijn vloer had neergezet, een kaasdoos, een plastic zoutvaartje, een stalen lepeltje, wat die te melden hadden over hun omgeving, net als in de Oosterse prentkunst. En aldoende kwam hij er ook achter wat die zinloze voorwerpen te vertellen hadden. Opeens maakte zijn manier van kijken namelijk een omslag door. Hij ging opeens op iets heel anders letten. Ik zal nu eens een stuk voorlezen uit het boek. Om die te be, waarin hij die ontdekking beschrijft plotseling, schrijft Virilio zijn voor mijn ogen nieuwe objecten verschenen bizarre, scherp afgetekende en ingekeepte figuren een heel complex van geledingen is klaps zichtbaar geworden de objecten van observatie waren niet langer banaal willekeurig, onbetekenend ze waren precies het tegendeel uiterst gevarieerd, overal aanwezig heel de ruimte, heel de wereld was vol van deze nieuwe vormen ze verscholen zich in de holtes van de geringste vormen. Het was alsof een onbekende vegetatie om mij opschoot. Waardeloze industriële objecten veroorzaakten het verschijnen van kortstondige objecten van een grote complexiteit. De positie van de dingen ontketende nieuwe exotische vormen, die ons echter ontgingen hoezeer ze ook voor de hand lagen, gewend als we zijn aan triviale geo geometrieën. We nemen volmaakt de cirkel waar, de bol, de kubus of het vierkant, maar we onderkennen oneindig minder goed de tussenruimtes, de intervallen tussen de dingen en tussen de mensen. Deze configuraties die hun grenzen ontlenen aan de lichamen en ingedrukt worden door de vormen, ontgaan ons. In ieder geval hebben deze figuren van de toevallige ontmoeting nauwelijks sporen achtergelaten in ons wereldbeeld. Hun vluchtige karakter, het resultaat van een kortstondige verhouding, heeft ons nooit erg belangrijk geleken. Integendeel... Deze figuren verouderen veel te snel voor ons analytische bewustzijn en onze speurzin. We hebben altijd in meer of mindere mate haat gekoesterd tegen de beweging die de lijnen verplaatst. Maar ik, ik bevond mij plotseling midden in een verrijkte ruimte. Het gevoel in de woestijn te zitten was verdwenen. Voortaan kon ik naar believen, zodra ik mijn ogen opende, ofwel de hedendaagse productie van vormen bekijken, ofwel, als ik dat wilde, daarnaast, net daarnaast de rijkdom van de antivormen beschouwen. Ik hoefde me alleen maar naar links of naar rechts te verplaatsen om die te zien metamorfoseren tot even zoveel nieuwigheden. In tegenstelling tot fabrieksobjecten die zo symmetrisch zijn dat de bewegingen van de toeschouwer nauwelijks invloed hebben op waarneming van de dingen, tenzij hij zich ervan afbeweegt waardoor het object kleiner wordt, vervormt het interval tussen de objecten zich onophoudelijk naargelang het subject zich verplaatst. Wat ik hier zie is slechts voor een ogenblik geldig. Ik zal al snel iets anders zien, iets onverwachts. ...dat ik nog niet kan voorzien. Deze geografie van de afgrenzingen bood me in feite de verrassingen en ontdekkingen van een reis in het klein. Zo'n plas ruimte zal al snel de verschijning aannemen van een isthmus... ...een schiereiland van leegte. Ik ben me ervan bewust dat het de bewegingen van mijn lichaam zijn... ...die dit landschap van de transparanties oproepen en weer afbreken. Een beetje zoals de treinreiziger ziet hoe de bomen en de huizen opspringen en de heuvels zich buigen. Door mijn eigen snelheid, hoe gering ook formeer of deformeer ik deze stukken leegte, deze openingen, deze holtes. Het is een soort bouwdoos waar ik zonder benodigdheden mee kan spelen, simpelweg door hier of daar te gaan staan. Goed, na deze ontdekking van de leegtes, besluit hij uh, daar wat mee te gaan doen. En hij schrijft dan, <coughs> ik wilde de antiform, dus de vorm tussen de andere vormen, ik wilde de antiform uit zijn schuilplaats jagen. Ik was ervan overtuigd dat er onbekende, onopgemerkte soorten, families en rassen van bestonden... ...en ik was overtuigd, vastbesloten, die te ontdekken en te tellen. Ik wist nu dat ze zich overal verborgen hielden, zoals in die tekenspelletjes... ...waarin je de omtrek van de fazant moet zien te vinden in de tekening van de jager... ...door het plaatje onder alle hoeken te bekijken. Ik besloot mijn eigen omgeving vanuit iedere invalshoek te beschouwen. De werkelijkheid was plotseling kaleidoscopisch geworden... Ik bevond me niet langer in die stedelijke woestijn vol identieke, zich herhalende en in een schijn van eeuwigheid gestolde vormen. Ik bevond me in de boomgaard van de tegenvormen. Ik voer door de dalen van de intervallen in de transparantie. Die transparantie die ik tijdens de oorlog tevoorschijn had zien komen bij de verwoesting van de stedelijke decors. Nu ontdekte ik dat ze, gefragmenteerd, uiteengespat, was blijven bestaan in de wederopbouw en dat je haar kon zien als je maar wilde. Maar hier intrigeerde me iets. De waarneming van de tussenwereld was uiterst fragiel. Het beeld van de transparantie hield alleen stand zolang ik me inspande haar te zien. De antivorm bleef voor de duur van deze inspanning bestaan. Daarna hernam de vorm zijn rechten om het veld van de leegte, de ondergrond die even verschenen was, aan het zicht te onttrekken. De waarneming werd een verschijnsel dat afhankelijk was van een door de wil bepaalde instelling, zoals bij een fototoestel... Ik moest het object kiezen waarop ik me zou richten en me daaraan houden om de omtrekken volkomen scherp te kunnen waarnemen. Zodra ik me niet meer op de ondergrond, op de antivorm of de transparantie richtte, herkreeg de vorm geheel vanzelf zijn scherpte ten koste van de leegte die ik daarvoor had waargenomen. Deze eclipse van de antivormen kwam voor als een gevolg van een soort imperialisme van de voorstelling. De waarneming, mijn waarneming, verwierp net als de hele westerse cultuur de ondergrond, de marges, het andere. Hoe groot mijn inspanning ook was, zodra mijn aandacht verslapte... ...verdween het object van mijn waarnemingskeuze, om plaats te maken voor wat ik afwees. Natuurlijk kon mijn kennis van optische verschijnselen me geruststellen... ...en me eraan herinneren dat er fysiologische en psychologische oorzaken in het geding waren. Alles werkte eraan mee om iedere culturele invloed te ontkennen... ...op wat niet meer dan een optische illusie mocht zijn. Maar deze wetenschappelijke neutraliteit heeft me nooit echt kunnen overtuigen... Voor mij was 2 plus 2 hier 5. Tussen 4 was er immers nog plaats voor een vijfde. Voor het, de antivorm. Het anticijfer. Goed. Wat Verilio dus ontdekte was het interval, de tussenruimte. De leegte tussen de dinges, dingen. Nou is dat nogal een voor de hand liggende ontdekking. De meest voor de hand liggende eh, wel beschouwd. Namelijk dat je iets kunt zien omdat er niks tussen jouw blik en het voorwerp zit. Waarom? vroeg Verilio zich vervolgens af. Had hij dit dan niet eerder gezien als het zo voor de hand liggend is? Waarom zien we wel de vormen, maar niet de leegte of de transparantie tussen de vormen? Waar komt de hiërarchie in onze waarneming vandaan die de vormen op de voorgrond plaatst en de leegte tussen de vormen als oninteressant van de hand wijst? En Vrije vervolgt dan in zijn boek Deze opperste hiërarchie tussen de verschillende soorten van normale waarneming kwam me voor als een waar raadsel. Dat deze hiërarchie altijd al bestaan? Of was ze wellicht geduldig geconstrueerd via de ervaring, de gewoonte van groepen, van samenlevingen uit het verleden? Was het nog steeds mogelijk te leven terwijl men de wereld ondersteboven waarnam? Met op de eerste plaats het niet zijn, de transparantie en figuren, en op het tweede plan de stoffen, de objecten die dan de ondergrond waren en niet meer de vorm? Mijn voortdurende pogingen om zo te leven bewezen me dat het uiterst moeilijk was... ...en dat het in ieder geval een nogal abnormale dosis wilskracht vereiste. Was dit verschijnsel dat de hiërarchie in de perceptie van de wereld... definieerde ten koste van de transparantie... terechtvaardig als noodzakelijke voorwaarde voor de oriëntatie... ...of ging het hier in tegendeel om een soort alienatie, om een hallucinatie. Alienatie die uit een ver verleden was overgeërfd... ...van mensen die verdwaald waren in de onbeperktheid... ...of liever de onbepaaldheid van het oerlandschap. Die jungle waarin het plantaardige domineerde waarin een rijke vormencomplexiteit complexiteit heerste en waar alles ordeloos en onbenoemd was. Die eerste maatschappij, verloren in een flux van levensbelangrijke informatiestromen... omtrent het landschap en de seizoensgebonden vernieuwing daarvan... zou beetje bij beetje een logica, een regel voor de waarneming hebben ontwikkeld. Ongeveer zoals wij de meetlat en het horloge hebben uitgevonden... zou zij de vorm en de ondergrond hebben uitgevonden om de weg terug te vinden... of om althans te voorkomen het spoor bijster te raken... Toch is deze hiërarchie, tussen de vorm en de ondergrond, niet onontkoombaar en noodzakelijk. Virilio geeft het voorbeeld van de aboriginals en van de Eskimo's, die niet verdwalen in de monotone landschappen waar wij totaal de weg zouden verliezen. Dat komt dan, volgens Virilio, omdat ze niet naar de vormen kijken, naar de heuvels, de glooiingen, de verspreide stenen of de ijspunten, maar naar de ruimtes daartussen. En die zijn niet monotoon, maar veranderen voortdurend wanneer je je beweegt. Deze volken zijn dus in staat om leegte te onthouden, waar wij alleen volle dingen kunnen vasthouden in ons geheugen. Zij kijken vanuit een ander perspectief dan wij, en er zijn vermoedelijk evenveel perspectieven als er culturen zijn. Maar we kunnen dus anders kijken dan we nu met volkomen vanzelfsprekendheid doen. Waar kwam dan die hiërarchie in de waarneming vandaan? De oermens, al dus Ferylio, zou de scherpe scheiding tussen vorm en ondergrond nodig kunnen hebben gehad, ...om zich te oriënteren in de overvolle jungle of de woudwereld waar hij deel van was. Om in de overvloed van voor zijn overleven belangrijke informatiestromen enige orde aan te brengen... ...zou hij zijn waarneming hebben gericht op de objecten en wat ertussen zit zou hij hebben vergeten. En alleen woestijnvolken hebben dan de oorspronkelijke manier van kijken bewaard... ...die de leegte op het eerste plan zet en de volle vormen op de tweede. Deze oriënteringswijze op de vormen was heel functioneel voor de oermens... ...maar is dat niet meer voor ons... Alle vormen zijn momenteel benieuwd en met etiketten beplakt. Het is onmogelijk geworden nog iets nieuws te zien. Virilio heeft daarentegen wel iets nieuws ontdekt, of iets oerouds misschien. Dat bovendien voortdurend verandert. En aan die ontdekking wil hij vasthouden. Virilio, wij bevinden ons in een omgekeerde situatie als de primaat. Wij moeten ons een weg kappen door de woekering van de markeringspunten, de regels en de rangorders. Daarom leken mij de processen waarin onze perceptie wordt gestructureerd... ...zo weinig passend bij onze tijd. De perceptie zou moeten worden geactualiseerd om een eigen tijdsbeeld tot stand te brengen. Zien kan niet altijd tot terugzien beperkt blijven. Tegenwoordig zijn we geen echte zieners meer, maar steeds weerzieners. De tautologische herhaling van hetzelfde die werkzaam is in onze productiewijze, de industrie... ...is dat evenzeer in onze perceptiewijze. Wij brengen onze tijd en onze levens door met het aandachtig bekijken van wat we al eerder gezien hebben... Dat is onze meest verraderlijke vorm van insluiting. Deze redundantie richt onze woonplaatsen in. Wij bouwen met de overeenkomst en de gelijkvormigheid. Daaruit bestaat onze architectuur. Zij die anders waarnemen en bouwen, of elders, zijn onze erfvijanden. Net als de oude lords kijken we naar spoken uit het verleden. Het object van onze aandacht, de landschappen die we bekijken, zijn alleen maar museale vormen. Het is niet nodig naar de National Gallery of het Louvre te gaan om scènes uit de 18e eeuw te bekijken... Om figuren uit het verleden te zien hoef je ochtends alleen maar je ogen open te doen en daar dwalen we al rond in een museum van overleefde observatiemodes en stijlen. Onbewust herhalen we typologieën om de wereld te bekijken die zijn ingegeven door angst. Vanaf de eerste scheiding tussen figuur en ondergrond, via de scheidslijn tussen aarde en hemel, kust en oeroceaan, tot en met de uitwerking van het wetenschappelijke perspectief. En Verilio stelt een programma op. Hij schrijft... Wij moeten ons positief inspannen om de waarneming van de wereld opnieuw uit te vinden. Want, vervolgt hij op apocalyptische toon. Onze waarneming is een slagveld waarop de beweging van onze cultuur naar het niets en de verdwijning schuilgaat in wat al te vanzelfsprekend is. Met andere woorden, we moeten opnieuw de continuïteit leren zien tussen enerzijds de aanwezigheid, de vormen en de objecten, en anderzijds de afwezigheid, de leegte, de transparantie. We moeten de relativiteit van het moment van de waarneming herstellen. We moeten weer leren kijken via het interval, de leegte, in plaats van via de volte. En, durf ik hier wel aan toe te voegen, heel Vriljo's werk is gewijd aan dit programma, aan de rehabilitatie van het interval en de leegte, en daarmee aan de rehabilitatie van het tactiele. Alleen waar afstand bestaat, bestaat de mogelijkheid tot aanraking. Dat was de eerste voor, voorwaarde voor de waarneming. Uh, van uh, die Virilio benoemt. voor. Uh, wat, uh, waar ben ik? Ja. Dat was de eerste voorwaarde voor de waarneming zoals die door Virilio wordt beschreven in zijn werk. Nu ga ik naar een tweede voorwaarde van de waarneming. de picnolepsie. En dat is uh, door Virilio uitvoerig beschreven. Eenmaal. ...eigenaardig wijs, in het boekje Esthetiek van de Verdwijning uit 1980. Ferylja herhaalt zichzelf heel vaak in zijn boeken, maar dit eigenaardige thema heeft hij één keer behandeld... ...en toen heeft hij er nooit meer wat over geschreven. En um, het lijkt mij een essentieel onderdeel van uh, zijn kijk op wat waarneming is. Voor de gelegenheid heb ik de eerste pagina's uit het boek Esthetiek de la disparition vertaald. En die zal ik nu voorlezen. Dus we beginnen op pagina 1 in het boek. Het gebeurt nogal eens, schrijft Virilio. het gebeurt nogal eens aan de ontbijttafel. Plotseling wordt het kopje losgelaten en de inhoud over het tafelkleed gemorst. De afwezigheid duurt een paar seconden, begin en einde zijn abrupt. De zintuigen blijven wakker, maar zijn ongevoelig voor indrukken van buitenaf. De terugkeer is even plotseling als de afwezigheid zelf. Woorden en gebaren worden weer opgenomen waar ze waren onderbroken... De beide losse einden van de bewuste tijd worden automatisch aan elkaar geplakt en vormen zo een continuïteit, zonder merkbare caesuren. De afwezigheden kunnen erg vaak voorkomen, tot een paar honderd keer per dag zelfs. Meestal worden ze door de omgeving niet opgemerkt. Men noemt ze pyknolepsieën, van het Griekse woord pyknos, dikwijls. Maar ook voor de pyknolepticus is er niets gebeurd. Voor hem heeft de afwezige tijd niet bestaan. Zonder dat hij er erg in had, is hem een deel van zijn levensduur ontglipt. Meestal zijn het kinderen die erdoor worden overvallen... ...en de toestand van de jonge Picnolepticus wordt al snel ondraaglijk. Men wil hem ertoe dwingen rekenschap af te leggen van voorvallen die hij helemaal niet heeft gezien... ...ook al zijn ze gebeurd waar hij bij was. Omdat hem dat niet lukt, denkt men dat hij een beetje achterloopt of dat hij liegt of zich aanstelt. Het kind dat heimelijk onzeker is geworden en geïntimideerd raakt door de eisen van zijn omgeving moet op zoek naar de afwezige informatie. En daartoe moet hij keer op keer de grenzen van zijn geheugen doorbreken. Wanneer men een bos bloemen voor de kleine Pricnolepticus neerzet, en hem vraagt om die te tekenen, dan tekent hij niet alleen de bos zelf, maar ook degene die hem vermoedelijk in de vaas heeft gezet, ja zelfs de weide waarop de bloemen misschien wel zijn geplukt. Daaruit blijkt zijn gewoonte om sequenties aan elkaar te plakken en hun contouren op elkaar af te stemmen. Hij brengt een overeenstemming tot stand tussen wat je ziet en wat je niet gezien kunt hebben. Hij legt verband tussen wat je je herinneren kunt en dat wat je je onmogelijk kunt herinneren. Dat moet dan verzonnen en nagemaakt worden om zijn verhaaltjes waarschijnlijkheid te geven. Het woord discours komt ook van het, letterlijke, van het Latijnse discurrere. Heen en weer rennen betekent dat. Een uitdrukking die goed de toestand van gehaastheid en afgesnedenheid van het gewone bewustzijn beschrijft die de pycnolepticus uh, over zich heeft. De jonge Picnolepticus zal later van zijn kant geneigd zijn om de kennis en de met elkaar overeenstemmende getuigenissen van zijn omgeving in twijfel te trekken. Iedere zekerheid komt een verdacht voor, en hij zal, net zoals Sexus Empiricus, eerder geneigd zijn te geloven dat niets bestaat en dat indien wel iets wel zou bestaan, wij niet in staat zouden zijn om het ons voor te stellen, en dat indien het toch voorstelbaar was, wij het niet zouden kunnen beschrijven of uitleggen aan anderen. Pycnolepsie is dus een soort korte vorm van epilepsie, een petit mal, zoals de Fransen zeggen, een kleine ziekte. De pycnolepsie heeft met de epilepsie niet alleen de afwezigheid van het normale bewustzijn gemeen, maar ook de intensivering van de gewaarwordingen die aan de crisis voorafgaat. De epileptische crisis is als de spreekwoordelijke donderslag bij heldere hemel, maar hij kondigt zich aan door de schoonheid van die hemel. Aan de crisis gaat een esthetisch moment vooraf dat zo'n kracht heeft dat Dostoevsky, een zwaar epilepticus, ervan zei... Voor dit ogenblik zou je je hele leven geven. Dit effect, dit esthetische effect, is bij de pycnolepsie minder heftig... maar wel degelijk voldoende sterk om de intensivering door afwezigheid... een geheime bekoring te geven. We zien dan ook hoe kinderen op allerlei manieren proberen... om pycnoleptische ogenblikken te herhalen of zelfs op te roepen. In het bekende spelletje gezien of niet gezien, bijvoorbeeld staat één kind met het gezicht naar de muur, en de anderen staan op een paar meter achter hem, achter zijn rug dus, en komen op hem af als hij niet kijkt. Dan draait hij zich plotseling om, en als hij iemand ziet bewegen, is die af. Dus dat zijn van die afwezigheden, en dan moet je het verband leggen tussen wat je ziet. Dus een ander pygnoleptisch spelletje is het spel met het, het elastische balletje, dat je zo'n vaart kunt geven dat het... ...dwars over alles heen stuitert... ...met zo'n snelheid dat het balletje lijkt te verdwijnen... ...en dan keert het plotseling weer terug. En je kunt ook denken aan al die draaispelletjes... ...waar je zo duizelig van wordt... ...dat je een ogenblik... ...als je plotseling stopt... ...een ogenblik lang niet meer weet... ...wat boven en onder is... ...en daarna kom je weer terug op aarde. Dus het gaat altijd om pycnoleptische momenten. Het gaat keer op keer om een roes... Een, ...om kleine duizelingen... ...om afwezigheden... ...om intervallen in de tijd... ...om verdwijningen van de buitenwereld... ...en dan weer... ...de terugkeer daarvan. En daarna leg je het verband tussen waar je afhaakte... ...en waar je terugkeerde in het waarnemen van de wereld. Goed. Dat is de pycnoleptische roes... ...ofwel de intensivering van de gewaarwording door afwezigheid. Maar die vinden we niet alleen in kinderspelen... ...het is bij uitstek ook de filmische ervaring. Op deze afwezigheden is filmmaken überhaupt gebaseerd. En dan niet alleen door de afwezigheid van licht... ...tussen de beelden op de filmstroken... Maar meer door de sprongen in de tijd die filmsequenties kenmerken. En waardoor de tijd verdicht wordt en de ervaring geïntensiveerd. Dus bijvoorbeeld in een film zie je iemand een deur uitstappen. Vervolgens zie je in een auto stappen en daarna zie je hem direct weer uit die auto stappen en een andere deur, in, deur inlopen. Dus een typisch pycnoleptische aanpak van zo'n uh, sequentie. En een verdichting van de tijd. Dit blijkt ook al, dit pycnoleptische effect, uit de manier waarop het special effect is uitgevonden... Dat is een ontdekking van de Fransman Georges Méliès aan het einde van de 19e eeuw. En hij beschrijft zijn ontdekking als volgt. Toen ik op een dag heel prosaïs de Place de l'Opéra aan het opnemen was met mijn camera, liep het toen de tijd door mij gebruikte apparaat vast. Ik had een paar minuten nodig om de blokkering op te heffen en het apparaat weer aan de praat te krijgen. In de tussentijd hadden de voorbijgangers, de autobussen en de wagens zich natuurlijk voortbewogen en waren ze van, hun standplaats, eh, waren ze van standplaats veranderd. Toen ik de herstelde filmstroken later afdraaide, zag ik een autobus van de lijn Madeleine-Bastille plotseling veranderen in een lijkwagen. Daarmee was de truc door verwisseling ontdekt, de zogenaamde stoptruc, en twee dagen later bracht ik de eerste metamorfoses tot stand tussen mannen en vrouwen. Dus, door de onderbreking van de tijd worden de vormen veranderlijk. Dat is een picnolepsie. En dat maakt ook de roes van het filmkijken uit. En Verilio vat Melies zijn streven en dat van de hele cinematografie samen in de stelling: het zoeken naar de vorm is alleen maar een zoeken naar de tijd. Bon, ik zit nog steeds in het boek Esthétique de la Disperition. En Verilio vervolgt dan: Over het algemeen zien we aan het einde van de kindertijd de picnoleptische crisis spontaan verdwijnen. Met het binnentreden in de volwassenheid heeft de afwezigheid geen wezenlijke invloed meer op het bewustzijn. Tegelijk met het lichamelijke ouder worden verliezen we onze kinderlijke gaven en de daarbij behorende know-how. Het desynchroniseringseffect wordt niet meer beheerst en als spel ingezet, zoals in de kindertijd. We treden in een andere soort afwezigheid binnen, zoals die omschreven is door Rielke, de dichter. Die schrijft, Das was geschieht, had een zulke voorsprong voor ons mijnen, dat we er niemal einholen, und nie ervaren wie es werkelijk aussah. Dus dat wat gebeurt, heeft zo'n voorsprong op, op onze kennis, dat wij het nooit kunnen inhalen en er nooit achter komen hoe het er werkelijk uitzag. Een van de meest voorkomende storingen in de puberteit bestaat erin dat het eigen lichaam als iets bevreemdends en vreemds wordt gevoeld. Een ontdekking die wordt ervaren als een verminking en aanleiding geeft tot vertwijfeling. De puberteit is ook de leeftijd van de slechte gewoontes, drugs, alcohol, onanie en dergelijke. Al deze zogenaamde slechte gewoontes zijn alleen maar pogingen om zich met zichzelf te verzoenen. Het zijn afgezwakte imitaties van het verdwenen epileptische proces. Nu neemt ook het onmatige gebruik van technische prothesen een aanvang, de radio. ...de motorfiets, het fototoestel... ...de knetterende versterker, et De volwassen mens lijkt alles te hebben vergeten... Wat het ...van het kind dat hij was. Welk kind dacht dat het eeuwig was... ...zoals Edgar Allan Poos schrijft. In werkelijkheid is het kind... ...zoals Rielke ons voor ogen voerde... ...binnengetreden in een andere categorie... ...van de afwezigheid uit de wereld... ...in een verder verwijderd ballingsoord... ...in de overdaad... En de illusie der ogenblikkelijke paradijzen. die gegrondvest zijn op straten, steden en het zwaard. zoals Rielke schrijft. In de afwezigheid door de snelheid dus. Maar goed, hoe zit het nu met die pycnolepsieën? Virilio vervolgt daarover. Vladimir Jankiliewicz schrijft. Er gaat geen uitdrukkelijke macht aan de wil vooraf. En de wil wordt ook niet vergezeld door zo'n macht. want de wil is zelf die macht. Wanneer men nu erkent dat de pycnolepsie een verschijnsel is dat de bewuste tijdsbeleving van ieder mens aantast, dan is het nadenken over de tijd niet meer alleen een opgave voor metafysici. Eerder zou willekeurig wie in een eigen tijdsduur leven, die van hem en hem alleen is. En dit als gevolg van iets dat je de onzekere vorm van zijn tussentijden zou kunnen noemen. De pycnoleptische aanval brengt ons zo op het spoor van een menselijke vrijheid die hierin bestaat dat aan ieder mens de speelruimte is gegeven om zijn eigen verhouding tot de tijd te ontdekken. Dat zou dan inderdaad voor iedere geest een vorm van willen en kunnen zijn, en niemand zou zich dan op geheimzinnige wijze de meerdere van zijn medemens kunnen voelen, zoals Edgar Allan Poe van zichzelf dacht. Wanneer de tijd van ieder individu meer of minder in elkaar is gezet, gemonteerd is, dan bestaat er niet zoiets als een gemeenschappelijke werkelijkheid. De zuivere reden, zeg maar de rationaliteit of het gezonde verstand, is dan een van de vele trucs van het pignoleptische beeldraster en de know-how die moet worden ingezet om dat tot een geheel te maken. De zuivere reden is een perfectionering van één type pygnolepsie. Om die perfectionering te bereiken is een onderdrukkingsarbeid nodig die van kindsbeen af aan wordt begeleid door straffen. Want onbekendheid met het verstand behoeft net zo min voor straf als onbekendheid met de wet. Het verstand biedt zich aan het steeds weer tijdloze bewustzijn van het kind aan als een taal die altijd ter beschikking staat, die je altijd kunt gebruiken. Het vreemde verhaal van het verstand kan telkens weer van voren af aan beginnen. Het is het trieste, ik heb het gekund van het kind dat zijn lesje braaf heeft opgezegd en zo ontkomt aan een bestraffing. Dus om Vriel even samen te vatten, het verstand is het praatje waarmee je straf vermijdt. Maar de werkelijke ervaring bestaat uit je eigen momenten van afwezigheid. Bon. De tijd kan dus op verschillende manieren worden benut. Daar gaat het om. Afhankelijk van de know-how die je hebt opgedaan aan de hand van de pycnoleptische ervaringen uit je kindertijd. Een know-how die eruit bestaat dat je je werkelijkheid, dat wil zeggen de tijd, tot een geheel aan elkaar kunt praten, kunt plakken. Het heersende zogenaamde gezonde verstand is dan is er dan op uit om één manier van tijdsbeleving en waarneming op te leggen aan iedereen. Anders gezegd, per cultuur wordt een andere pycnoleptisch raster over de werkelijkheid heen gelegd en wordt aan één type waarneming de voorkeur gegeven en de rest afgedaan als fout, onzin of als kunst. Herinneren we ons dat kort voor de afwezigheid de gewaarwordingen geïntensiveerd raakten en dat we dan een schoonheid konden zien die ons tot dan ontging. Het voor dit ogenblik heb ik geleefd van Dostoevsky. Dat is nu precies wat Ferdiljo de esthetiek van de verdwijning noemt. De verscherping van de waarneming door de verdwijning van het waargenomene. De pycnolepsie voort ons zo binnen, voert ons zo binnen in een vreemde wereld, in het wonderbaarlijke. We zien opeens wat we nog nooit hebben gezien. Dat hoeven niet alleen maar verschijningen van heiligen te zijn, bijvoorbeeld, al zitten alle heilige levens vol met pycnolepsieën, het, hoeft niet, het gaat niet alleen om visioenen die we opeens zien. Het kan, we kunnen ook iets heel anders zien. Dat wat al te normaal was en dat ons ontging door zijn extreme normaliteit en zijn al te grote vanzelfsprekendheid. In 1960 wordt aan de Belgische schilder Margriet gevraagd: Meneer Margriet, waarom duiken er in een paar van uw schilderijen van die bizarre voorwerpen op als duikelaartjes? Dat zijn van die poppetjes, als je het een tik tegengeeft komen ze altijd weer overeind. Op die vraag antwoordt Margriet: ik vind een duikelaartje helemaal geen bizar voorwerp. Het is in tegendeel iets heel banaals. Net zo banaal als een pennenhouder of een sleutel of een tafelpoot. Ik teken nooit bizarre of zonderlinge voorwerpen in mijn schilderijen. Het zijn altijd vertrouwde, niet bizarre dingen. Maar de vertrouwde dingen zijn zo bij elkaar gezet of omgevormd, dat we wanneer we ze zo zien, denken moeten dat er iets anders bestaat. Iets niet vertrouwds dat tegelijkertijd met de vertrouwde dingen voor ons verschijnt. En dat is dan de afwezigheid, de pigmelipsie in de termen van Virilio. En Virilio formuleert dan de inzet van de moderne kunst als volgt. Zien wat niet te zien is. Horen wat niet te horen is. Op het banale letten, op het gewone al te gewone. De ideale hiërarchie bestrijden tussen wat essentieel is en wat alleen maar anekdotisch is. Omdat niets anekdotisch is. Er zijn alleen maar heersende culturen die ons uit onszelf en de anderen verbannen. Een zinsverlies dat voor ons niet alleen een siesta van het bewustzijn is, maar ook de degradatie van het bestaan. Maar niet alleen de kunst. Om even hierbij aan te sluiten. Niet alleen de kunst is op jacht naar het onzichtbare, of liever het net niet zichtbare, of het afwezige. Ook de wetenschap is dat. Ook wetenschappers willen waarnemen wat nog nooit eerder is gezien. En je kunt erom ook zeggen dat het ideaal van de wetenschappelijke waarneming een soort gecontroleerde toestand is, of liever gezegd, een soort snelheidscontrole van het bewustzijn. De wetenschapper moet de snelle sprongen die zijn bewustzijn maakt, anders gezegd zijn pycnolepsieën, in de gaten houden en logisch kunnen reconstrueren. Dus hij moet zijn momenten van afwezigheid of van aanwezigheid aan elkaar kunnen praten op een logische manier. Deze wetenschappelijke werkwijze is overdraagbaar en algemeen erkend en daarom objectief, juist omdat ze een nabo nabootsing is van de pygnoleptische know-how. Dus terwijl wetenschap erop uit is om het aanwezige te betrappen, ontkomt, ontkomt ook zij er niet aan de esthetiek van de verdwijning te gebruiken. Aanwezigheden zijn alleen te zien door middel van afwezigheid. Ik heb een app, maar ik vind niet Oh, een app. Thank ...waarneming aan het beschrijven zoals... ...die uit het oeuvre van Paul Virilio... ...te destilleren zijn. En als eerste voorwaarde had ik genoemd het interval... ...de leegte tussen de dingen. We kunnen iets zien omdat er niks zit tussen ons oog... ...en het ding dat we zien. De tweede voorwaarde was de pycnolepsie. Het moment van afwezigheid... ...dat je even niet oplet van uh, waar ben ik... ...en dan, ah oh ja, dan zie je het weer opeens. En die twee komen samen in... Uh, wat Virilio het mentale beeld noemt. En daarover gaat het derde gedeelte van mijn verhaal van vandaag. En dat mentale beeld eh, vormt de eh, kern van eh, het laatste boek van Virilio. Dat heet La machine de vision uit 1988. Wat ik zou vertalen met de waarnemingsmachine. Ik, zal een, eh, ik heb de eerste pagina's van het boek weer eens vertaald in wat latere stukken. En ik zal proberen uit te leggen wat een mentaal beeld is. De kunsten willen gezien worden, zei Marmontel, Marmontel aan het einde van de 18e eeuw. En een eeuw later verzekerde Auguste Rodin, de beeldhouwer, dat niet wij, maar de wereld zoals wij die zien eist dat ze anders aan het licht wordt gebracht dan door de latente beelden van de fotografie. Paul Gezel maakte in een van zijn gesprekken met de beeldhouder, naar aanleiding van beelden De Koper Eeuw en de Heilige Johannes de Doper, de volgende opmerking. Gezel zegt dan: Ik blijf me afvragen hoe het kan dat die massa's koper of steen werkelijk lijken te bewegen. Hoe die figuren die overduidelijk immobiel zijn, handelingen lijken te verrichten en zich zelfs verschrikkelijk lijken in te spannen. Dan antwoordt Rodin. Heb je al eens heel nauwkeurig momentopnames, foto's dus, van lopende mensen bekeken? Wel, en wat is je daarbij opgevallen? Een antwoord gezel: dat ze nooit de indruk wekken vooruit te komen. Over het algemeen lijken ze onbewegelijk op één been te staan of zelfs te hinkelen. Rodin, precies. Zie je, mijn Johannes de Doper is afgebeeld met beide voeten op de grond. Maar als je een momentopname van een model zou maken die diezelfde beweging uitvoert, dan is het zeer waarschijnlijk dat de foto je iemand toont die zijn achterste voet al heeft opgetild om hem naar voren te bewegen, of andersom, zou de voorste voet nog niet op de aarde staan, terwijl zijn achterste been op de foto dezelfde positie inneemt als in mijn beeld. Wel nu, dat is exact de reden waarom het gefotografeerde model de bizarre aanblik biedt van een mens die plotseling verlamd is geraakt. En dat is het bewijs van wat ik je zojuist over de beweging in de kunst heb willen zeggen. Wanneer op foto's personages, ook als ze in volle actie zijn vastgelegd, opeens lijken te zijn verstart geraakt in de lucht, dan komt dat omdat alle delen van hun lichaam exact zijn afgebeeld op één en dezelfde twintigste seconde of zelfs veertigste seconde. Er is op een foto, anders dan in de kunst, geen geleidelijke afwikkeling van de handeling. Waar gezel dan weer tegenin brengt, hoe nu? Wanneer de kunst in de interpretatie van de beweging totaal niet overeenstemt met de fotografie, die toch een mechanisch en onweerlegbaar bewijs vormt, dan verandert kunst blijkbaar de waarheid... Nee, antwoordt Rodin, de kunstenaar spreekt de waarheid en de fotografie liegt, want in de werkelijkheid stopt de tijd nooit. En als de kunstenaar erin slaagt om de indruk te wekken van een handeling die zich afspeelt gedurende meerdere ogenblikken, is zijn werk heel wat minder conventioneel dan het wetenschappelijke beeld waarin de tijd abrupt is opgeheven. Vervolgens komen de twee te spreken over de, de derby van Epson van Géricault, Frans Schilder, op welk schilderij de paarden in gestrekte galop langs vliegen. En ze komen te spreken over de critici van dat schilderij, die beweren dat de gevoelige plaat nooit een vergelijkbare indruk zou kunnen oproepen als dat schilderij. Rodin stelt dan dat de kunstenaar meerdere over de tijd verdeelde bewegingen in één enkel beeld condenseert, en hij zegt, Door die gelijktijdige afbeelding van wat na elkaar gebeurt, is het geheel onwaar, maar aangezien... ...de verschillende delen na elkaar worden bekeken, is het wel weer waar. En alleen deze waarheid is van belang, want haar zien we en door haar worden we getroffen. Anders gezegd, de toeschouwer wordt uitgenodigd door de kunstenaar... ...om de ontwikkeling van een handeling aan de hand van een personage te volgen. Door het personage met zijn blikken af te tasten... ...krijgt de kijker de illusie de beweging tot stand te zien komen. Deze illusie wordt niet mechanisch opgeroepen zoals bij de film gebeurt waar de momentopnamen die de camera heeft vastgelegd, na elkaar worden getoond, meerdere momentopnames. En het gebeurt evenmin als gevolg van de traagheid van het netvlies in ons oog, de gevoeligheid voor lichtimpulsen in het menselijk oog dus, Nee, de illusie van een beweging wordt natuurlijk opgeroepen, doordat onze blik in beweging wordt gezet over het beeld heen. De waarachtigheid of het waarheidseffect van een kunstwerk, berust in de visie van Rodin, dus op deze uitnodiging aan de beweging van het oog of eventueel van het lichaam van de kijker. Deze moet om een voorwerp met de maximale helderheid te kunnen aanvoelen, een aanzienlijke hoeveelheid minuscule en snelle bewegingen uitvoeren van het ene punt van het kunstobject naar het andere. Dus om het voorgaande samen te vatten. Een beweging die in de tijd wordt uitgevoerd, verschijnt in het kunstwerk als een beweging die de kijker met zijn ogen uitvoert. Anders gezegd. We hebben tijd nodig om ons een beeld te kunnen vormen van wat we zien. Een momentopname, een flits, is niet genoeg. We moeten het object of de situatie met onze ogen aftasten om ons een mentaal beeld te vormen van het waargenomene. Wanneer we daartoe niet de tijd krijgen, kunnen we ons ook niet of amper meer herinneren wat we nou eigenlijk gezien hebben. Het is dus onze traagheid en onze bestendigheid ook die ziet, die voelt en die daardoor ook kent. Waarneming berust dus op de tijdsduur, op het tijdsinterval dat nodig is om ons een beeld te vormen. En met Rodin in het achterhoofd kun je voor de beeldende kunstenaar ook de stelling formuleren. Het zoeken naar de vorm is het zoeken naar de tijd, zoals ik in het de tweede deel van mijn lezing al zei. Overigens, als tussenvoeging, bij film is het net omgekeerd. Daar wordt ons geen tijd gegund om ons een mentaal beeld te vormen van het gebeuren. Het gaat allemaal veel te snel. Desondanks vormen we ons natuurlijk wel een mentaal beeld van wat we gezien hebben, maar dat doen we via wat we ons herinneren van het geziene. Daar berust het principe van de thriller à la Hitchcock ook op. Wat we ons niet herinneren kunnen, vullen we in met beelden die we achteraf verzinnen, volgens het principe van de pycnolepsie. Denk aan de douche -scène uit Psycho, waar razendsnel allerlei kleine vlarden te zien waren, maar waar je nooit te zien kreeg dat het mes in het lichaam drong, terwijl iedereen zich dat wel meent te herinneren. Vergelijk bijvoorbeeld is Cat People in de eerste versie uit 1946... Uh, ...waarin een vrouw verandert in een kat en een man bespringt. Iedereen denkt dat hij in een flits een echte panter heeft zien springen... ...terwijl het gewoon de hand van de regisseur was die een schaduw op de muur maakte. Dat is het principe van de pycnolepsie. En de onmogelijkheid om je een mentaal beeld te vormen tijdens het moment van de waarneming. Maar hier doet zich iets eigenaardigs voor... Kenmerkend voor het geheugen is namelijk dat het moeiteloos de tijd kan overbruggen. We kunnen in no time 10 of 20 jaar terugspringen in ons geheugen. Of vooruitdenken desnoods over hoe het in 2010 zal zijn. Tegenover de traagheid waarmee we mentale beelden vormen, staat de snelheid waarmee ze ons ter beschikking staan of kunnen staan. In het geheugen kunnen alle tijdsintervallen en ook de ruimtelijke intervallen worden weggevaagd. Net zoals dat in film het geval is. Film en televisie is dan ook te beschouwen als een kunstmatig geheugen. Maar goed. Door het koppelen van mentale beelden ontstaan ideeën, inzichten, zei ik al. Door nieuwe verbanden te leggen tussen oude beelden, kunnen nieuwe ideeën ontstaan. Of doordat je een nieuw beeld met een oude verbindt. En je kunt erom stellen dat, zo bezien, snelheid, de snelheid waarmee beelden gekoppeld worden, dat snelheid een kausaal idee is geworden. Het idee dat ten grondslag ligt aan alle ideeën. Het idee voor het idee. En dat is essentieel bij Verilio. Want door deze combinatie van traagheid van beeldvorming en snelheid of traagheid van de herinnering zijn we in staat te geloven wat we zien. We kunnen ons door deze wisselwerking namelijk een beeld vormen van het geheel waarin wat we zien thuis hoort, een wereldbeeld zogezegd. Door de mentale beeldvorming kunnen we in het bestaan van de wereld geloven, in de wereld als een eenheid van samenhangende beelden waarin het detail dat we zien in een zinvol kader kan worden geplaatst. Dat is ook de reden waarom mentale beeldvorming zo'n overheersende rol speelt in massabewegingen en in totalitaire staten. Met mentale beelden zijn massa's te vormen die letterlijk allemaal hetzelfde voor ogen hebben en zich niet meer kunnen voorstellen dat het ook wel eens anders zou kunnen zijn. En dan gaat het niet alleen maar om vooroordelen à la, uh, de jood, de communist, de moslim, het decadente westen en dergelijke. Maar vooral ook om beelden van hoe het dan wel hoort te zijn. Het beeld van de vrijheid was voor de nationaal-socialisten de autobaan, de techniek. En het beeld van de orde was in het fascisme de, de marcherende massa. Allemaal mentale beelden. Dit is ook de reden dat als een totalitair regime onver wordt geworpen, de massas van de ene dag op de andere dag democratisch kunnen worden. Hun vroegere mentale beelden vallen in één klap weg en ze voelen zich letterlijk ontwaakt. Ze zien letterlijk wat ze vroeger niet zagen toen ze helemaal gefixeerd waren op hun mentale beelden. Mentale beelden hebben dus niet alleen hun plezierige kanten, namelijk dat ze ons leven in een zinvol verband plaatsen, maar ook hun gevaarlijke zijde. Macht is, volgens Frilio, gebaseerd op de verbreiding van mentale beelden. Macht functioneert via mentale beelden. Lacan en de structuralisten, evenals de Freudo-Marxisten en de semiologen, hebben nu alweer lange tijd groot succes gehad met hun theorie dat de mens een talig wezen is. Een wezen dat helemaal op taal draait. Het succes van deze theorie is volgens Virilio mogelijk omdat hun theorie totaal niet subversief is. Maar juist met groot, grote koppigheid de aandacht afleidt van de macht der mentale beelden. Wanneer namelijk duidelijk zou zijn hoezeer het maatschappelijke georganiseerd is volgens mentale beelden. En welke, men, welke beelden dan wel bepalend zijn. Voor de wijze waarop de macht in onze maatschappij is gegrondvest dan zouden die beelden hun geheimen en hun zogenaamde onbewuste werking verliezen. De kennis van dit soort mentale beelden is een subversieve en illegale kennis, en dus verboden door al die denkers die zich aan de zijde der machthebbers hebben geschaard. Schrijvers die zich wel bezighouden met de analyse van mentale beelden, zoals de Duitser Klaus Teweleit in zijn boek Mennerfantasieën, worden dan, ook, worden dan ook buiten de poorten van het academische dorp gehouden maar dat wil nou ook weer niet zeggen dat we tegen mentale beelden zouden moeten zijn want wat gebeurt er als we ons geen mentale beelden meer zouden vormen wel nu als we ons geen mentale beelden meer vormen geloven we onze ogen niet meer en op het moment dat we onze ogen niet meer geloven verdwijnt ook de wereld de wereld die bestaat uit de mentale beelden die, die we tot een samenhangend geheel breien maar het tegenovergestelde is ook waar Wanneer alles zichtbaar zou zijn, bestaat er geen mogelijkheid meer om ons een samenhangend beeld te vormen van de wereld waarin we leven. Want het samenhangende beeld we ons niet juist door alle beelden die we niet hebben gezien. Samenhang tussen beelden is alleen mogelijk, is alleen mogelijk door afwezigheid van informatie. En door de noodzaak om zelf verbanden le te leggen over de afwezigheden heen. En mijn inziens kun je het hele oeuvre van Virilio lezen als een beschouwing over het verdwijnen... ...van nou juist deze mogelijkheid... ...het verdwijnen van het interval tussen de dingen... ...het verdwijnen van de afwezigheid... ...en daarmee het verdwijnen van de mentale beelden... ...wat dan weer in feite leidt... ...tot het verdwijnen van de wereld als zodanig. Of het nu over snelheid, het militaire of de wetenschap gaat... ...altijd, of over politiek... ...of over de stad... ...altijd komt Vriljo erop uit... ...dat het interval aan het verdwijnen is... ...door de snelheid... En dat de afwezigheid aan het verdwijnen is door de wetenschappelijke waarneming en de waarnemingsmachines die alles vastleggen. Door de fotografie, door de film, door de infografie. En daarmee komt hij er ook altijd op uit dat wij onze mentale beelden aan het kwijtraken zijn. om kwijt ons geen beeld meer kunnen vormen, vormen van de wereld en dat daarmee de wereld verdwijnt. Maar daarover wil ik het hier niet verder niet hebben. Dat kunt u zelf nalezen in de boeken van Virilio. Uh, ik noem nog even die boeken die ik hier heb behandeld. Het horizon negatief, het eerste dikke boek van Vriljo dat vertaald is in het Nederlands, uh, kwam vorig jaar uit bij uitgeverij 1001 in Amsterdam en is in de boekhandel te krijgen. Een goed interview met Vriljo is te vinden in uh, Arcade nummer 1, het jaarboek voor ambulante wetenschappen. Ook in de boekhandel en verschenen bij uitgeverij Ravijn in Amsterdam. En de andere twee boeken die ik noemde, de Esthetique de la disparition en de Machine de Vision, die zijn niet vertaald in het Nederlands, maar wel in het Duits. En uitgekomen bij Merwe Verlaag in Berlijn en daar heten ze de Esthetiek des Verschwindens en de Zee-Machine. En hierbij wil ik het laten vanmiddag. Dank u.